Renske van der Zalen met het NOS Journaal. President Zelensky van Oekraïne zegt dat er een nieuw massagraf is ontdekt in de regio van Kiev. Volgens hem liggen er 900 lichamen in, meldt de BBC. In een interview met Poolse media beschuldigde Zelensky Russische troepen ervan... de sporen van oorlogsmisdaden te wissen en mobiele crematoria te gebruiken om de lijken te verbranden. Oekraïne beschuldigde Rusland eerder van het doden van honderden burgers in Buccia en Irpin. Moskou ontkent de beschuldigingen.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 De meeste bewindslieden gebruiken wel eens hun privémail voor hun werk. Ook communiceren ze vaak over werk via diensten als WhatsApp en Telegram op hun privételefoon, Hoewel dat ernstig wordt ontraden. Minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken heeft dit laten uitzoeken op verzoek van de Tweede Kamer. Bewindslieden gebruiken privéaccounts omdat dat vaak sneller of makkelijker is. Of omdat sommige handelingen op hun zakelijke telefoon niet kunnen. Er zouden geen beveiligingsincidenten zijn geweest. Relevante berichten worden volgens Bruinslot altijd veilig gesteld. En FC Emmen is kampioen geworden in de eerste divisie. De club verloor weliswaar op bezoek bij FC Eindhoven met 1-0, maar omdat concurrent Volendam ook verloor, werd Emmen toch kampioen voor het eerst in de clubhistorie. Zowel Emmen als Volendam was al zeker van promotie naar de eredivisie. In de eredivisie won FC Utrecht thuis met 1-0 van NEC. Het weer vanavond en vannacht is het droog. De minima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 Neem je vriendinnen mee Is de nacht nog jong Komt de zon al op Gaan we allemaal Naar de klote Vanavond ga ik Even naar Boembo. Gooi alles Vanaf en giep me voor Want ik hou van het leven Al moet ik soms ook geven Want vanavond ga ik Even naar de hey, Kijk, ik had m'n bol in mijn stony hampie. Ik heb flessen in de koelkast, net als Shanky. Drank heb ik e klantie van bier, een pellet of drie. Zelf doe ik een paf, net Jean-Marie. Consistent heb ik feest in de tent. Space ongeremd. Gekke op kroon met croissant. batterij in mijn hand, en trek als soufflé in de frituur gelat. Zorgen zijn vanmorgen gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar voeg woord bij de daad. Zo ver kom je bonje, Cross en Tino. Dit is het laatste rondje, schijf nog een -no. al. Op, gaan we af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 106.9 FM I'm oh.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 Thank you,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 De la joie il les couches il y a les odeurs il les vomis les caca et puis tout le reste